Met het VVD en Partij van de Arbeid komen met een wetsvoorstel om een einde te maken aan het geruzie tussen gescheiden ouders over de hoogte en de duur van de kinderalimentatie. In 70% van de echtscheidingen ontstaan problemen door onduidelijkheid over de berekening. Volgens VVD en PVDA is de huidige rekenmethode ingewikkeld en uit de tijd. Zo gaat het systeem nog steeds uit van een werkende vader en een zorgende moeder, terwijl steeds vaker sprake is van een co-ouderschap en de moeder ook nog steeds vaker werkt. Twee partijen hebben een computerprogramma laten ontwerpen waarbij de ouders zelf de verdeling van de lasten kunnen berekenen. Uitgangspunt is een minimumbijdrage in opvoedingskosten die per geval kan worden aangepast. Als het voorstel wordt aangenomen kan het systeem in 2012 worden ingevoerd. De vuurwapens die een man uit Leiden gisteren als vermist had aangegeven zijn weer terecht. De 58-jarige man dacht dat hij een tas met twee vuistvuurwapens op het dak van zijn auto had laten staan toen hij naar de schietclub was gereden. Maar die tas bleek later in de auto van zijn dochter te liggen. Defensie begint vandaag met de grootste militaire oefening in 15 jaar. Operatie Falcon Autumn speelt zich af vooral in Drenthe. Er doen 2500 militairen aan mee van verschillende krijgsmachtonderdelen. De oefening duurt tot 7 oktober. Het hoogtepunt is woensdag. Dan wordt op het 10 circuit van Assen een denkbeeldig vliegveld aangevallen vanuit de lucht. Het miniatuurstadje Maduro Dam gaat op 1 november dicht voor een ingrijpende verbouwing. Maduro Dam viert volgend jaar zijn 60ste verjaardag en krijgt dan een moderne jasje. Volgens de directie wordt het verrassender, actiever en informatiever. Zo kunnen bezoekers straks zelf het schaalmodel van de Oost-Scheldekering bedienen of een polder leegpompen. Via digitale informatieschermen en smartphones wordt het verhaal achter de objecten verteld. Op 31 maart gaat het, 31 maart gaat het vernieuwde Maduro Dam weer open. Het weer ging in het oosten vanochtend nog zon, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vooral vanmiddag kan er dan wat regen vallen. De temperatuur ligt tussen 18 graden op de Wadden en de graad of 22 in Limburg. Morgen en de dagen daarna weer zonnig na zomerweer. Dit was het. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Dit zijn de files van 4 kilometer of langer in de Randstad. A4 naar Amsterdam tussen Leidsendam en, en dorp 6 en de andere kant op 5 kilometer. A9 ook Alkmaar-Amstelveen tussen Beverwijk en het knooppunt Raasdorp nog 7. En de A12 Den Haag-Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk 4. A16 naar Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en de afrit Rotterdam Centrum 4 kilometer. Die file staat op de parallelbaan. want Daar is eerder vanochtend een ongeluk gebeurd. Alle rijstroken zijn wel weer open. A20 naar Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en het knooppunt Gouwe nog 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon. Zon, zee, Zandvoort Een zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met. Met nu de haling van Zandvoort op zaterdag. Na negen uur, welkom terug bij Zalf op Zaterdag. Je hoort de Hook en Baby makes a blue jeans talk. Voor Zandvoort en de regio. Het tweede uur van SOS is een feit. Ja, en uiteraard om half vier de evenementenagenda. En ik bereid u vast voor om rond de klok van kwart voor vijf het gedicht van de week. Want dat staat in het kader van 50 jaar lief en leed delen. Dus luisteraars aanraden het gedicht van de week. Uh, Zometeen gaan we praten met Henk Kinnegin, want aanstaande maandag is het zover het 4 uh, Open Golf Tournooi. En dan heb ik het over de finale, want de voorronde is inmiddels al uh, verspeeld. En de finale wordt maandag gehouden op de, de enige, echte, echte hele mooie golfbaan. Kennen we golfclub al hier in Zandvoort. Uh, verder hebben we nog uh, uh, voetbal. We gaan uh, proberen contact te leggen met John Lemmons. En we zijn natuurlijk benieuwd hoe het staat bij AFC tegen SV Zandvoort. Voor de rest nog een heleboel uh, do's en don'ts voor dit weekend. Dus ik zou zeggen, houd die pen en papier bij de hand. En veel uh, jaren 60 muziek, hè? Oké, okay. en heel veel lekkere muziek. hè? lekkere muziek. Yo. En deze ken ik ook nog wel, Albert-Jan. Ken je ook nog? Ja, ja, er zit een verhaaltje achter. Krijg maar goed, dat hebben de luisteraars ik hier er wel van, hè? Je, je, krijg krijg je, behoorlijk, je behoorlijk, wel. behoorlijk, behoorlijk, Hier is Carly Simon en Jors Sophane. Ritme van Zantwoord, ook op tv. ZFM, Text TV op kanaal 45, I don't feel like doing anything I just wanna lay in my pain Don't feel like picking up my phone So leave a message at the tone Zon van het mooie weer van de komende dagen om gewoon hier je bed te blijven liggen. Dat doe je toch niet? Nee, niet met dit weer. Nou, Bruno Mars zong daar wel over en hij scoorde daarmee niets hier in Nederland. Je hoorde de Lazy Song. En van de Lazy Song gaan we meteen naar een Lazy, meneer. Heen, kinder ging, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag, Henk. Welkom in de studio. Dankjewel. Uh, jij vertegenwoordigt op dit moment Café 4. Want we hebben een geruime tijd geleden hebben we een voorronde mogen spelen. En dat was, en hoeveel deelnemers waren er toen? We hebben 72. We 72. Hebben 72 deelnemers in de voorronde van het Golf 4 Open. En hoeveel hebben ze zich daarvoor mogen plaatsen voor het grote feest van aanstaande maandag? Uh, in totaal 28 deelnemers, waarvan 4 dames. En eerlijkheidshalve moet ik erbij zeggen dat de beste 24 hebben zich geplaatst. En we hebben altijd 4 wildcards en die zijn netjes verdeeld, want wij huldigen het principe dat de winnaars van vorig jaar hun titel mogen verdedigen. En mocht je, je niet hebben geplaatst rechtstreeks, dan ga je door middel van een wildcard, mag je door naar de finale. Nou, dat is... En het was dit jaar hebben we daar twee wildcards voor weggegeven. Oké, okay, aanstaande maanden gaat het gebeuren. Yes. Op de mooiste golfbaan van Zandvoort. Ja, dat zonder meer, ja. Eh... Uh... Bij Golf praat je al over handicaps. Hè? Ja. Dat, dat geeft ongeveer je, je spelniveau aan. Hoe, is het hoe zit het met die handicaps voor de finale? Zijn het hoge handicappers of lage handicaps? Uh, en wat is een handicap? Wat is een handicap? Dat uh, betekent het, uh, het aantal slagen wat je meekrijgt. Dus uh, als je niet heel goed bent, dan uh, kan je maximaal op handicap 36. En dan krijg je een x aantal slagen mee, afhankelijk van de baan waar je speelt. Hè, dus het hoogste is dan handicap 36. En als je heel goed bent, dan zit je onder de 10. Nou, en daar hebben we dus uh, een stuk of zes man, die zitten onder handicap 10. En die hebben zich allemaal uh, zelf geplaatst voor de finale. Dus, en dit jaar hebben we ook uh, de flight-indeling op basis van handicaps gedaan. Dus de beste vier spelen met elkaar. Dan de volgende beste vier, et cetera, et cetera. Om een beetje ook een gelijkwaardig niveau in de flight-indeling te krijgen. Dus het is, het is niet zo, het is uh, even gezellig en uh, ik... Uh, ik uh, Nee, het, uh, het werkt niet van ik wil met Kees of ik wil met Jan. Nee. Uh, dat, uh, dat werkt deze ronde niet. Het is puur op basis van handicap. Waarbij ik ook aan moet tekenen dat we vier dames hebben. En het leek ons niet leuk om uh, één dame met drie heren bij elkaar te zetten. Dus we hebben wel twee flights. Voor wie zou dat niet leuk zijn? Voor de heren of voor de dame? Voor de dame. Okay. Ik heb zelf één keer meegemaakt om met drie dames te moeten spelen. En het was heel gezellig. Maar je staat altijd alleen op je teebox. En ja. dat is niet leuk. Nee, dat klopt. Dat is niet leuk. Maar het feit dat er dus uh, uh, Viertal low handicappers uh, Zoals het zo mooi heet uh, zich geplaatst hebben Dat we best wel een goed niveau uh, Kunnen verwachten aanstaande maandag Ik denk het wel, ik denk dat uh, de hoogste handicapper Die de finale gehaald heeft Is handicap 28 En daar gaat dan nog een keer drie kwart vanaf Want we spelen uh, Stableford Met drie kwart handicapverrekening. Oké, okay, dat, dat is de spelvorm uh, Dus uh, luisteraars even Heel in het kort gezegd, dat betekent gewoon dat je Eigenlijk gestraft wordt, je, je hebt, laten we zeggen je hebt 28, zou je 28 slagen hebben. Maar je krijgt een, ja, een stuk of 20 of 21 extra. Dus je moet echt uh, serieus aan de bak aanstaan maandag. Ja, maar ik denk uh, als je op de maar speelt dat je altijd serieus aan de bak moet. Ja. Dus uh, nou, ik ben heel benieuwd en, uh, wie, uh, wie er als uh, winnaar uit de bus gaat komen. Ik, uh, ik durf geen enkele voorspelling te doen. Uh, hoe laat, uh, slaan de eerste uh, mensen af op maandag de ontvangst is vanaf 9 uur in het clubhuis met lekker een kopje koffie en een gebakje erbij. Aangeboden door café 4. En om 10 uur gaat de eerste flight weg. En we spelen de eerste B-hals. En daarna spelen we in mijn optiek de mooiste hals van de maar Dat zijn de A-hals. Ja. Zit daar die mooie hoge part 3 ook in? Je? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou luisteraar, dat is heel mooi. Dan sla je af en dan kijk je tegen een hoge berg aan. En uh, daar moet je dan in één keer uh, op terecht zien te komen. Dat is, en, en als het een beetje waait, en bij, bij de Kennemer kan het dus best wel waaien, dan is dat een hele moeilijke hol om te spelen. Ja, zonder meer. Goed, daarna gaat uh, het gezelschap uh, ongetwijfeld naar uh, de haltestraat om daar de prijsuitreiking te doen? Nou, we gaan eerst nog even een, uh, een drankje drinken in het clubhuis bij de Kennemer met een uh, bitter garniteurtje. En vanaf 6 uur wordt iedereen bij Café 4 in de Halterstraat verwacht. En dan gaan we eerst een een buffet, worden de deelnemers aangeboden. En daarna volgt de prijsuitreiking. En ja daarna nog een gezellig samenzijn, neem ik aan. Oké, maar voor mensen die gewoon... trouwens, mocht je maandag in de gelegenheid zijn om te komen kijken. Dan ben je natuurlijk vanaf 10 uur ook van harte welkom. Uiteraard, uiteraard. Hartstikke mooi. Prijsuitreiking. Wie doet de prijsuitreiking Ik heb het genoegen dat ik hem dit jaar mag doen. Dus... Ik ben al helemaal gespannen. Ja, okay. en, uh, dus alles wat men nu tegen jou zegt, kan tegen, jou, tegen hem gebruikt worden? Uh, dat is vanaf het laatste half jaar. <laughs> oh, Oké, okay, dus het dossier is al aardig gevuld. Ja. En voor de winnaar is er wat? Wat is er voor de winnaar? Uiteraard een uh, zeer fraaie beker. En het is uh, te doen gebruikelijk bij Café 4 dat de winnaar uh, ook nog wat extra cadeautjes krijgt. En uiteraard uh, doe ik daar op dit ogenblik geen mededelingen over, want dat zou niet leuk zijn. Maar gaan de dames uh, apart of gaan de dames mee in de ene? In, die uh, in de uitslag uh, gaan de dames gewoon mee. Ja. Maar er is wel ook een eerste, tweede, derde prijs voor de dames. En uiteraard uh, aparte Niri en Longest Drive voor dames en heren. Oké. Okay. Aanstaande maandag uh, vanaf 10 uur. Uh, luisteraars, mocht u zin hebben, gaat u even kijken en genieten van het schitterende landschap waarin deze golfbaan is gelegen. Hebben we alles bij, de, bij besproken uh, Henk? Bijna. Ik denk dat uh, het bijna gebruikelijk zo langzamerhand gaat worden dat zoals de weersvooruitzichten er nu uitzien ja. dat wederom uh, het vier open met goed en mooi weer wordt gespeeld. Dat Wat... heel... Mooi. Dat heeft onze weerman Lex van der Hoorn toch weer goed geregeld Helemaal he? goed. Zo. Dat doet hij goed. Oké okay. Henk bedankt voor uw komst naar de studio. Graag gedaan. En uh, we gaan elkaar zien. En, Zeker weten. Tot de volgende keer. Ook okay, heel veel Dag. We Hoi. willen Hella nog even heel veel uh, sterkte wensen. Jij hebt een plaats voor haar uh, uitgekozen, Henk. Ja, ja, een plaat van Guus Meewis die jullie niet hebben. Nee, oké, okay, maar deze kwam daarvoor in de plaats. Ook nou, mooi, hè? Die ik is, ben bijzonder. Ik wil met je lachen. Wanneer zul jij te horen, al die lieve woorden, die ik verzonnen heb voor jou. zijn vanzelf gekomen uit het niets geboren voor jou voor jou al wist ik nooit iets zeker toch weet ik nu ik heb te lang gezwegen dus luister alsjeblieft ik wil met je lachen en met je dansen en ik ook wil binnenkort niets had ik me tegen dat de afstand Tussen ons steeds kleiner wordt. Ik wil met je praten en met je vrijen. Hopend dat het ooit iets wordt. Ik wil naar je kijken en naar je leven. Als je zochtend wakker wordt. Oh, oh, oh, oh, oh. Ik had maar durven promen dat het zo werkt. Hier zing oh voor jou, voor Kun jij me iets verloren? wil jij in mij geloven Want alles wat ik doe is voor jou, voor jou Al wist ik nooit zeker, toch weet ik nu Ik heb al lang gezwegen, dus luister alsjeblieft en ik hoop heel binnenkort niet te met te Dat de afstand tussen ons steeds kleiner wordt. Ik wil met je praten en met je vrijen, hopen dat het ooit niet wordt. Ik wil naar je kijken en naast je liggen als je zacht en zware hoort. Klinkt in m hoofd. Ik wil met je lachen en met je dansen en ik hoop heel binnenkort, niet waar het meer tegen, dat de afstand tussen ons steeds kleiner wordt. Ik wil met je praten en met je vrijen, op een dag ooit iets wordt. Ik wil aan je kijken en naast je liggen, als je ochtends en verhoort. Als je ochtends wakker wordt, als je ochtends wakker. Zandvoort brengt 24 uur per dag muziek en informatie. En ook op deze lekkere zonnige zaterdagmiddag en lekkere zonnige maandagmorgen. <laughs> Yo, the Chris Isaac en the Wicked Game. Tijd voor de evenementagenda voor Zandvoort en de regio. En ga gaat ons uh, weer vertellen wat we de komende dagen allemaal hier in Zandvoort kunnen gaan doen, albertje? Ja, en ik beperk me even tot dit, tot dit weekend, want la, verderop in het programma heb ik nog een aantal uh, uh, hele goede tips voor komend weekend, maar ik beperk me nu even tot dit weekend. En natuurlijk, zoals we al gezegd hebben, vanmiddag is er een grote stads- en dorpsomroepersconcours en dat alles speelt zich af op het kerkplein en het is om half twee begonnen en het zal de hele middag nog doorduren. Uh, we hebben natuurlijk net een gesprek gehad met uh, Hans Zandbergen het Juttersmuseum is natuurlijk geopend en heeft vandaag en morgen natuurlijk een speciale attractie. Want uh, daar hebben ze dus een mini in de bottle, Een auto, een mini in de bottle. bottle. Alleen hij is niet zo mini, hij is be best wel groot. Dus uh, luisteraars, u kunt uh, dan lekker naar het strand even kijken nadat u net bij het Juttersmuseum bent geweest. En als je, ja, als je voor wilt kijken, gewoon op internet. Ja, op internet. Even zoeken op uh, auto in fles of dan vind je het Dan vind je het vanzelf. Je het vanzelf. <laughs> en dat weet u waarschijnlijk ook wel, het is vandaag Burendag. Ja, vandaar dat wij hier zitten. <lacht> Goed, maar dat is onder andere bij Pluspunt zijn er activiteiten en uiteraard bij de Jeu de Boel vereniging zijn ook nog allerlei activiteiten. Dus daar bent u ook van harte welkom. En natuurlijk vanavond, ja, we zijn het ook al. Music Goes Back to the Living Room. Akoestisch concert met de gouden oude muziek. Van onder andere de Beatles en Crosby Stills, en Young. Uitgevoerd door Ruud Janssen Band aan de Krocht. Het begint om half negen. Zaal open is om acht uur. En de entree is tien euro. Echt een aanrader voor uh, liefhebbers van deze muziek. En zeker ook akoestisch ten gehore gebracht. Uh, dan hebben we vanavond natuurlijk de avondvoorstelling van de Babbelwagen. Dat uh, op het Kerkplein en dat begint om half negen en morgen staat de hele dag in het teken van het Shanti en Zeeliederen festival en uh, dat wordt uh, gehouden in het centrum en op het strand en dat alles begint om half twee oké okay. dat was hem alweer genoeg te doen en vanavond dus uh, Ruud Janssen met onder meer muziek van de, de Beatles. Beatles hier zijn ze dan Het wordt mij op de Zonvoets Radio in de Stereo Love. Ja. ja, ja, hebben we al wat, meneer Vos. Ja, zeker. <laughs> ja, zeker. Uh, zeker hebben we wat. Helemaal goed. Goed, dan uh, nou gaan we alvast even een beetje voorzichtig naar volgend weekend kijken. Want op vrijdag, 7 oktober, en dat is een aanrader, speelt het artistieke ensemble Chapeau. Chanson Theater, de voorstelling Oude Soepkip in de Krocht. Het gezelschap dat ruim anderhalf jaar geleden is ontstaan bestaat uit Claudia Deve, Develina Zang in spel, Sebastiaan Verstegen, die schijnt een stem te hebben net zoals die klinkt als Ramses Shaffi en gert -Jan van Amsterdam die hem begeleidt op piano. U zult die avond kunnen genieten van mooie chansons van onder andere Jacques Brel, Edith Piaf en Ramses Shaffi. En daardoor wordt een verhaal verteld, maar daar moet u zich gewoon over voor laten verrassen. En medewerking aan deze voorstelling ...geven Louise Schuurman viool, ...en Norbert Stargink licht. Aanvang van de voorstelling is om half negen... ...op 7 oktober, aanstaande vrijdag. En kaarten kosten 13 euro... ...en cultureel jongerenpaspoort 12 euro... ...en zijn te reserveren via 020-7701524... ...of via www.chapeauxchansontheater.nl Dus liefhebbers van het Franse Chanson... ...zijn aanstaande vrijdag om 7 uur van harte welkom. En het is een hartstikke leuke, leuke avond... ...en met uh, prachtige... Franse chansons. Franse muziek is altijd mooi, hè? Ja, daar ja, gaan we zo meteen wel even eentje van draaien. Maar eerst even wat Nederlandstalige muziek. Hier is Harry Klokkenstein en O.O. Den Haag. Ik zou best nog wel een keertje net als vroeger in Moerberg willen wonen. Na het eten een partijtje voetbal. En bal met de hele buurt op jacht, op kerstbouw met op razzie Op aljaarsavond fikjes voor vooral die auto kan de rookteven Ik zou best nog wel een keertje met die harde naar ADO willen kijken In het zuidenprak, de lange zee, de warme roch, zo als om je heen ga kankeren op Tayou de van der Burg en die lange van Via ja, Mee. Want bij elke lage bal doet ook die ekel de steen vasthouden. Oh, Den Haag. Mooie stad achter de deur. Gaan hullien, als ik geen hagenij zou zijn Ik zou best nog wel een keertje Net als vroeger Een nachtje willen stappen Op m'n boeg een wervie halen En daarna dansen in de marathon En afloop op het zijn plan Een harekie gaan oppen De dag daarna dingen lekker pakken in de zon. Oh, oh, Den Haag, mooie stad achter de Danny. De schilders weg, de lange poten en een plan. Oh, oh, Den Haag, ik zou met niemand willen rullen. Meteen gaan rullen, als ik geen haag. Ik zal best nog wel een keertje Ach, wat leg ik toch te dromen Want Den Haag is door de jaren zo veranderd Van mij toch veel te vlug, joh Dat nieuw Babylon moest dat toch trouwens Eigenlijk nog wel zo nodig komen Zo komt die oude waar Op te ver van dus net van nooit meer terug heen meteen gaan hullen als ik geen haar genees zal zijn meteen gaan hullen als ik geen haar genees zal zijn meteen gaan hully,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 Laat je niet omkopen, Albertje. Ja? <laughs> <laughs> <laughs> het zie is, is al gebeurd. gebeurd. Is al ik, gebeurd. Zie, ik zie het zo gewoon <laughs> van mijn huis <neus> gebeuren. <laughs> Ik ben blij dat we hier geen webcam uh, nee, hebben. Al. Heel goed, heel goed. De duizendjes vliegen over de tafel hier. <lacht> we gaan al even voorzichtig naar het volgende weekend kijken. Want volgend weekend... Kijk, dit weekend staat vol met activiteiten. Maar volgend weekend wederom... Want op 1 en 2 oktober is het natuurlijk de kunstroute van Zandvoort weer aan de beurt. En wel kunstkracht 12. Een thema dit jaar is spiegeling. Kunstenaars aan de slag met het thema spiegeling. De kunstwerken zijn te zien tijdens deze kunstkracht 12. De kunstroute wordt ook dit jaar gehouden... ...in het dorpscentrum en wel op 1 en 2 oktober. Tussen 12 uur en 16 uur. Eh, ik heb trouwens die brochure bekeken van uh, Kunstkrachtkaal. Die, die, die uit, Die daardoor is uitgegeven. En het is echt een prachtige mooie brochure geworden... ...met in het midden uiteraard een grote plattegrond van Zandvoort... ...waar u de diverse galeries en uh, expositieruimtes terug kunt vinden. Eenvoudig genummerd en voorzien van uh, mooie kunstwerken... ...van de daar exposerende deelnemers. En die achterkant van die... Uh... Die, die, Wat is dat? Dat, is, dat zijn allemaal, kijk, dit, dit zijn, ik zie toevallig uh, allerlei uh, zebra's, dus dat zal Marjana Rebel wel zijn. Maar goed, uh, diverse kunstenaars van A tot en met Z in het thema is, is spiegelingen. En uh, ook in het Zandvoorts Museum is een overzicht ten toonstelling van deze leden van de beeldend kunstenaars Zandvoort. Uh, ik verwijs u even naar een website www.kunstkracht12.nl En als u van kunst houdt, zorg dat u die brochure in handen krijgt, want ja. Komen we er is erg veel zorg aan besteed. Deze lag uh, op mij, bij mij op het werk. Oké. Okay. Dus we hebben al, her en der zijn ze al uh, door, uitgedeeld. Maar echt Erik Holtkamp, Femke Joritsma, Kees Juffermans, Ingrid van den Hoed. Allemaal bekende en minder bekende exposanten kunt u dan uh, twee dagen lang gaan bezoeken. Nog even, wanneer is het? 1 en 2 oktober. Oké. Okay. By the record machine, the new must have been about seventeen. strong, played my favorite song, and I could tell it wouldn't be long. The hills with me, yeah me, and I could tell it wouldn't be long. The hills with me, yeah me. It was me hey, man, Let your battery said Cause it's all the same Take you home Where we can't be alone Next we're moving on It was with me Yeah, me Next we're moving on It was with me Zo lekker hè, deze plaats van Jett en de Blackhearts, Huntshoor de I Love Rock and Roll. Dat allemaal bij CFM. Zondag op zaterdag tot aan 5 uur vanmiddag. En dat betekent ook dat we zo dadelijk na 4 uur gewoon weer bij je terug zijn. Graag tot zo!